Lieve mensen, welkom in het spiritueel thuis van het zesde zintuig. Allemaal een hele, hele goede avond. Ja, ik was een beetje langer weggebleven, want ik heb eventjes naar de kampioenen zitten kijken. Op een België, en dat vind ik altijd zo komisch. Dat wil ik eigenlijk niet graag missen. Dus, maar soms komt het vroeger, Ja, het kwam vandaag wat iets later. Dus ja, wat weet je bij de belg? die komt altijd maar wanneer ze zin hebben. Maar in ieder geval, lieve mensen... Maar in ieder geval, lieve mensen, ik wil iedereen natuurlijk die op dit moment de moeite hebben genomen om in mijn spiritueel praathuis binnen te treden en een plaatsje hebben gevonden, even welkom eten. En dat is in dit geval, is dat ons Colinda. Goedenavond, lieve Colinda. Fijn dat jij er bent. Ook natuurlijk Danny is van de partij. Dag, lieve Danny. Gezellig dat jij ook weer eh, daar heerlijk zit te kijken naar buiten. Want ja, ik heb natuurlijk ontzettend mooi uitzicht in mijn spiritueel ruimte. Dan heb ik natuurlijk onze Elisabeth, goedenavond lieve Elisabeth, ook hetzelfde dat jij er bent. En onze Esmeralda is er ook weer, dag lieve Esmeralda. Fijn dat je er bent natuurlijk. Ook onze Krijn, onze eigen Sint Petrus, Petrus van de Ridder Radio is er ook. Dag lieve Krijn. Ook wil ik natuurlijk donderdag bedanken voor zijn uurtje vooraf. Zoals ik begrepen heb, heeft hij uh, toch vanavond de uitzending gehad. Dus ook jij lieve donderdag, bedankt weer dat je de spitswerf gebeten hebt en dat uh, het eerste uurtje op de maandagavond. Dan is er natuurlijk onze Guus, onze aller Guus. Je weet, je weet uh, Guus jij bent onze eigen knuffelaar, dus knuffel, knuffel, knuffel van deze zijde. Ook Pien is er natuurlijk, die heb ik al uh, ook een dag gezegd toen ik uh, ingelogd was, straks op de chat. En tijdens wil ik natuurlijk de operator en de tredget heel veel lieve groet sturen hier vanuit rijden. En natuurlijk ook naar de mensen die de moeite hebben genomen om op dit moment naar hun programma te luisteren. Zowel van donderdag als van mij. Ook allemaal een hele, hele goede avond. Inderdaad, het was niet met Wilhard dat ik aan het praten was. Want Erka, wil, Wilhard zijn boven. En Erika is wel even beneden geweest. Ik kan wel dat jullie die gehoord hebben dat ze zei van, goh, ben u nog niet in de uitzending? Nou, dan komt de deur dicht toe, want dan kan Wilhard uh, gewoon, dan uh, hoort hij je niet, dan kan hij gaan slapen. Maar ik had de kampioen op staan, en dan hoor je natuurlijk ook in, op de achtergrond een beetje die stemmen, uh, van wat ze zeggen natuurlijk in België, en dat ze jullie wel gehoord hebben. En dat was ook een beetje de reden waarom ik wat later kwam. Ik weet niet of jullie er ook wel eens naar kijken, maar soms, is het zo komisch? Vanavond was het niet zo komisch als anders. Maar soms, dan moet ik wel zo lachen dat ik gewoon bang ben dat ik geen bl blijf. Dat ik geen blijf! Dat ik geen adem meer krijg. Zo moet ik soms lachen om die kampioenen. Want ze kunnen het vertellen hoor. Dat, oh, en vooral dat, dat die, die uitzending. Wanneer eh, Mark, die ouders van Mark die een begrafenisonderneming hebben, op bezoek komen. En dat dan. Eh, en dat hij dat daar wil stoppen met zijn studie. Dat hij net gestopt is met zijn studie. En dat ze niet weten hoe dat ze dat die ouders euh, moeten zeggen. En dat ze dan wel zeggen dat hij directeur is geworden van uh, de Boma, van de Boma uh, Worstenfabriek. Want Bomma zit in Engeland en dan gaat hij daar zo naam een directeur uit zitten hangen. Nou, daar word je helemaal niet goed. Nou, dat, nou ik echt, dacht ik echt dat te bestieren. Maar ja, dat zijn allemaal van die leuke dingen. Ik vind trouwens toch altijd is het Theater van de Lach vind ik altijd heel erg leuk. Uh, het Theater van de Lach vind ik natuurlijk altijd heel erg leuk. Nou, Johnny Kraaikamp uh, is overleden. Dat was natuurlijk ook de komiek van Nederland. Hey, ik uh, kijk elke week nog naar, naar het programma van Laat maar zitten. Dat hij in de gevangenis een rol speelt. En uh, ook met het zonnetje in huis. Uh, het is als altijd... Heerlijk om, om daarvan te genieten. Ik heb ook allemaal, vorig jaar allemaal CD's gekocht, allemaal van toneelstukken. Van het theater van de lach. Nou, daar kan ik dan heerlijk in mijn eentje van gaan zitten genieten. En dan lekker lachen op mijn eigen manier. En daar kan ik dan helemaal in meegaan. Zolang het maar lol en gezelligheid is, dan ben ik wel van de partij. Dus zo Ik zie dat ons Mink er ook binnengekomen is. Ook jij natuurlijk, lieve Mink, welkom. En je moet het ook zo zien, die mensen, ook de humor, die hoort in feite bij, bij de spiritualiteit. En spiritualiteit is natuurlijk ook humor, is natuurlijk ook je fijn voelen van binnen. Het is niet alleen maar uh, narigheid en verdriet, dat is gewoon uh, genieten van de dingen, genieten van de bloemen, zelfs genieten van de regen. Schoon dat, dat op het moment ook geen avontuur is natuurlijk. Maar daar weten de mensen die natuurlijk buiten moeten werken alles van. He? Genoeg is genoeg natuurlijk. En ze zien maar. Ik zie dat Henk ook binnenkomt. Goedenavond lieve Henk. Welkom hier bij ons bij Ridder Radio. Maar weet je wat het is? Met die regen. Ze zeggen wel eens voorspellen. Naar voorspellingen kun je geen staat opmaken. Want in het begin van het jaar is er zo'n weerprofeet geweest die voorspeld had dat dit de droogste zomer zou worden van de, van, van de eeuwen. Dat uh, mensen zonder water zouden komen te zitten, dat het heel verschrikkelijk zou zijn. Nou is er natuurlijk wel licht sprake van geweest, want we weten allemaal dat in het begin... Van het jaar dat de, de grond heel droog was, dat er zelfs scheuren kwamen in, in, in, de, in de duinen bij de dijken en zo. He, dus dat de grond gewoon te droog was, maar dat het echt, en dat het niet zou regenen. maar ja, dat zie je wel. Daar is wat gevallen de laatste tijd. Ik vraag me af hoeveel eigenlijk. ik heb nou eens een keer zijn eigen naam getikt. Dat is gewoon alleen maar goed. Ja, ik heb je nog geen uh, mailtje gegeven. Ja, nou, Ik ben altijd zo gewend om Theo te zeggen, hè. Ah. Ik ben altijd gewend om Theo te zeggen, hè. Maar het is zo. Maar ik wil je toch even zeggen... Dat... Uh, dat ik, uh, ja, nog meer, terug was want inderdaad, was het geen keintje geweest voor mij, toen ik vroeg dat jij bij mij op de dieren wilde passen, maar van, ja, ga ik toch niet op vakantie, dus dat zal pas weer wat later worden. Dus dan weet je dat in ieder geval, en ik wens jou natuurlijk als je op vakantie gaat, een hele prettige vakantie. En, en jij ja, kon nu natuurlijk een hele fijne vakantie, hè? dat gun ik je gewoon vannacht. En mocht het inderdaad in de toekomst zo zijn dat, uh, dat het nodig is, dan kan ik weten dat ik altijd. Maar Minke kan me vandaag even niet horen. Dat kan, misschien is, doe je geluid het niet. En. Uh, Nee, hè? Theo, dat klinkt veel beter dan jou, hè? Theo. Zo, hebben we toch even tegen je gesproken. Trouwens, dat is ook eigenlijk helemaal niet zo gek, hè? Niet, niet praten, maar typen. Dat gaat snel, hè? Want je hebt altijd de vertraging in de stream, hè? Maar als je zit te typen... Hij heet ook eigenlijk Theo. Dan zegt zo'n, uh, ik ben Henk, ze noemen me Theo, wie ben ik nu? Rara, wie ben ik nu? Je bent door je moeder Henk." genoemd. Hij volgt is een. Nou, het is zo, Colinda, dat natuurlijk wat jij zo niet meegemaakt, dat is natuurlijk niet niks. En dat heeft een langdurige revalidatie uh, nodig. Maar het zal toch altijd, het is niet zo dat hij ongelukkig zal lopen, maar ik denk dat hij toch wel altijd uh, last ervan zal kunnen krijgen wanneer hij over gaat raken. Of wanneer dat hij, uh, bij wijze van spreken, wanneer het gaat regenen, dat hij dan uh, toch uh, daar uh, in zijn benen toch wat meer pijn in zijn been zal hebben. Maar... Hij zal gewoon heel, uh, heel veel energie moeten tonen om helemaal te herstellen. En dan vraag ik me: af, heeft hij wel die, uh, heeft hij wel die die die energie? Kan hij dat dan opbrengen? Dus ik denk dat hij er toch nog lange tijd uh, last van zal hebben. Het zal nooit meer worden zoals het uh, vroeger is geweest. Het, het, het heeft natuurlijk een uh, norm, maar dat maakt niet uit eigenlijk. Hij moet blij zijn dat hij er gewoon nog is. En dat is natuurlijk van mij natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar hè, het is gelukkig, maar niet of gelukkig, maar dat... En, en, en als het minder is, dan zeg je, ja, het is dat of dat. Dat is ik in het begin wel eens gezegd heb. Theodorus. Krijn. Even kijken, ik ga eens even kijken. Ik, ik heet uh, officieel Cornelia. Zie je wel? Hij, hij, hij, hij, ik denk dat dat het probleem was, want ik heb niet het gevoel dat hij een doorzetter is. Dus. ik de officieel Cornelia, maar ik heb uh, ze mij verkeerd in elkaar. Mijn moeder die vertelde hoe ze naar haar moeder heette, dus zodoende moest ik Petronella heten. Maar mijn vader die vond dat ik naar zijn moeder moest heeten. Want mijn oudste broer die eten naar mijn ook wat dat was vroeger. Hè? Als je vroeger geboren werd, dan werd het eerste kind als er een zoon was naar de vader van de man genoemd, en als het een meisje was, werd ze genoemd naar de moeder van de vrouw. Bij het volgende kind was het zo, als het dan de, de, de tweede zoon was, werd hij altijd genoemd naar de vader van de moeder, en als dat een meisje was, werd die genoemd naar de moeder van de vader. Dus, maar mijn oma, dus de moeder van mijn vader heette Cornelia, en de moeder van mijn moeder heette Petronella. Wat was nou het? Mijn vader die was me voor de wet aan, die is en toen had hij me Cornelia Jacoba genoemd. Want Jacoba, dat was de naam van mijn moederse stiefmoeder. He, toen mijn moeder uh, acht was, is de moeder overleden. En toen heeft haar vader toen hertrouwd met, met een andere vrouw, en die heette Koosje, en dat was Jacoba, dus mijn tweede naam. Dus ik moest, maar hoe moest eigenlijk heten, Petronella Jacoba. Maar toen kwam mijn vader thuis. Toen, toen zag mijn moeder dat hij het verkeerd had. Ja. Toen hij me opgaf uh, in, de, in, in, de, in, de, in de gemeente, in de kerk, toen heeft hij me Petronella genoemd. Dus toen heette ik Petronella Jacoba. Dus ik heette voor de wet Cornelia Jacoba en voor de kerk heette ik Petronella Jacoba. Dus op school, ik had op een katholieke school, werd er altijd Petronella Jacoba. Dan werd ik genoemd PJ. Maar toen ik. Maar toen op een gegeven moment het wettelijk. En dat telt natuurlijk, heette ik Cornelia, maar ik had natuurlijk het liefste Petronella geheten. Ja, de wet heeft alles beslist, hè. Mijn vader heeft het verkeerd gedaan. Jan heeft geen geluid. Wat? Zeg, ja, zegt Henny. Zeg, zeg Henk, ja dat ging bij mij ook ongeveer zo, alleen was het bij mij, een broer van mijn vader, die was overleden aan een vis, aan een vergiftigde vis, en hij heette Henk, ja nou, hallo Jan, goedenavond. Dat was vroeger zo, hè. Dat was vroeger zo, hè. In, in iedere, we hebben heel onze familie. Bij omi Jan hebben ze Nelly, bij bij overal hebben ze Nelly. En aan onze moeders, als paaskant, hebben ze overal een Corrie. Dat gaat er ook allemaal zo. Dat, dat, is, dat is ook, dat is schering en in, inslag. En dan hebben de hele families, maar tegenwoordig doen ze dat niet meer zo, als dat zie. Mijn, mijn dochter Anita, die heette wel Antonia. Die heet Antonia Cornelia Maria. Dus die heet Antonia naar mijn moeder. Cornelia naar mijn schoonmoeder. En Maria, omdat ik gewoon... Ja, Maria hoorde er gewoon bij. En... En haar roepnaam was Anita. Maar tegenwoordig doen ze heel veel, dat ze de roepnaam ook al gelijk als eerste naam voor de wet gaan doen. Want als Anita in het ziekenhuis zit, dan wordt ze altijd geroepen Cornelia van der Laar. En bij mij is dat Antonia van der Laar. En bij mij is dat altijd Cornelia van der Laar. Nou Wilfred is altijd is altijd Wilhelmus. En Harold wordt altijd genoemd Harm van der Laar. Nou Minke zegt bij ons en de feministen maar één Minke. En dat is mijn peetant. Maar Wilhard, die hebben we wel gewoon genoemd, Wilhard, Adrianus, Cornelis, Harold. Dus Wilhard is zijn officiële wettelijke naam. En Adrianus is de naam van Ad, en Cornelis is de naam van uh, Erika de Vader, en uh, Harold is de naam van ons Harold. Dus daar is hij na genoemd. En dan zijn naam, die bestaat uit Wilhelmus, dus dat is Wilfred zijn naam, en de naam van Harold. En zodoende zijn ze uh, aan de naam Wilhart gekomen. En ik heb altijd gezegd tegen Harold, want dan zie ik nu zo zitten, als jij nou ooit een zoon krijgt... Als jij dan ooit een zoon krijgt, zeg ik tegen Harold, en, dan, en jij wilt hem ook naar jou, nou Wilfred noemen, dan noem je hem Harwin. Dus als je een zoon krijgt, noem je hem gewoon Harwin. En nou, als onze wildrette een dochter had gekregen, dan had ze dingen geheten. Uh, Annika. Dus uh, naar Anita en naar Erika. Dan had ze Annika geheten. Nee, maar het is zo heen. Als ik jou, ik ken jou natuurlijk persoonlijk. Ook van als je dan bij ons was. Maar ik vind de naam Theo, vind ik eigenlijk, ja, officieel heet je dan Henk. Maar ik vind Theo, dat heeft, ja, dat past meer bij jouw persoonlijkheid. De naam Henk, dan denk ik gelijk aan een, uh, ik ben natuurlijk een zachtaardige man. Ik vind Theo, heeft wel iets liefs, vind ik. Dat past wel een beetje bij jou, Theo. En dan Henk. Dan, dan heb ik al zoiets meer zo iemand uh, die een beetje een uh, botknoes weet je wel en eenen uh, die uh, dingen dat dat hoort meer bij hem Het maakt niet uit, je bent Henk en we noemen je Theo, of je bent Theo en we noemen je Henk, maakt allemaal niet uit. Nou, ze voelt dat ook, zei Henk. Dat vind ik wel eens, hè. Ik vind wel eens dat een naam niet, niet, wel eens niet bij iemand past. Hebben jullie dat nou ook? Want het is natuurlijk wel je naam. Want wisten eigenlijk jullie dat... Uh, Jij als ziel wil gewoon, jij wel als mens, die hebben echt de pest aan je naam. Kijk, vroeger maar ik ben geboren als Nelly Tenna. Toen ik getrouwd was met Ad, en ik een bedrijf had, was ik Nel van der Laak. Nelly van der Laak, de, de, de klonk, die was een zakenvrouw, Nel van der Laak van Alleen. Alleen, zo. zo heette het bedrijf, en ik was Nel met dubbel L, dus Nel met dubbel L, van der Maag. Maar toen ik gescheiden ben, en weer terug met mijn meisje naam, ben ik weer Nelly geworden. Want ik vind Nel ten Apel, een staan nergens op. Nel ten Apel, en dan vooral op zijn Brabant gezegd, Nel ten Apel. Nou, dat, is, dat, is, dat, dat, dat, dat klinkt gewoon niet. Dus ik heet Nelly, mijn moeder heeft me ook Nelly gedood, maar ook altijd Nelly genoemd. Ik zeg niet dat het niet is. Hè? Hallo Jan. Nou daar hebben we het praatje, praatje over de schutting hè. Ja, kennen jullie die programma's nog van vroeger, He, van uh, uh, tja tja tja, wat zullen we eten, tja tja tja, wie zal het weten, wie is de man die dat vertellen kan, de groeteman, de groeteman, Goedemorgen mevrouw. Kennen jullie dat programma nog van smorgens en dan gingen ze vertellen wat, welke groente uh, die dag zou zijn en wat je daarmee zou kunnen doen. Weet je wat het, wat het is, Minken? ga ik je even antwoord op geven. Jij wil, of jullie wilden wel weg uit die buurt. Maar het probleem verandert niet. Hè? niet. En dan zit er weer een ander mee, hè? En dat weten ze, ze ook. Maar dat is vaak, hè, het is vaak natuurlijk zo, dat als, als jij, zeg maar, in een buurt woont, en dan kun je wel eens veel overlast hebben, en je kunt wat klagen, maar wat zeggen ze dan meestal? Van, joh, denken ze, wij draaien, hun wonen er al, gaan we dat dadelijk andere mensen wegzetten, dan zit dat, hebben die dat probleem. En hun zijn er toch al aan gewend. En zo verbredeneerden ze vaak bij die bouwbedrijven. dat Tommy ook binnengekomen is. Ja, dat klopt. Dat heb je wel eens, hè. Dat heb je daaronder, dat, uh, dat uh, luidsprekertje. En als je dan daarop klikt, dan heb je wel eens dat je hem gedenkt hebt staan. Maar ik heb ook wel eens van iemand gehad. die hebben dan zo'n toetsenbord. En daar staan dan ook allerlei knopjes op. En dan, uh, ik heb dat toevallig hier bij mij ook een volume. En dan schijnt dat je daar ook op een gegeven moment op gedrukt hebt gehad. En dan denkt dat van zichzelf. Dat kan hè. Ik heb hier ook zo'n volume knop. En dan moet je op de plus drukken. En dan de min. En dan had er Willard wel eens aan heeft gezeten. Dus dat kun je ook. Op een luidsprekertje staat een kruisje door, kun je ook op drukken. Maar ik gebruik het allemaal niet, maar als Willard daar toevallig uh, aan heeft gezeten, dat kan dat natuurlijk ook, hè. Oh ja, dat is waar. Die zijn jarig, hè? Geweest, of vandaag. Even kijken hoor, even mijn kalender erbij halen. God maar goed dat ik het zie had er in helemaal niet aan gedacht. Even kijken waar mijn kalender is. Ja, Krijn is geweest. En uh, Ina, vandaag denken. Even kijken, hoor. Oh, Tommy, die heet Groenteman. Dus die heeft me gehoord, het programma. Was leuk hè Tommy, dat programma hè, hallo hè, lieve Tom, Voor Tommy dat je er bent hè. Maar dat heb ik ook, uh, dat vond ik ook wel zo'n mooi programma. Dus ik kijk nou wie je alles kan best. Hey, sorry. Ik mijn kalender erbij halen. Ja, de 17e. Is Krijn en Mariska jarig geweest? En uh, vandaag is Ina jarig. In ieder geval, proficiat, lieve Krijn. Proficiat nog. Namens ons allemaal. Het was toch leuk dat je, dat je er bent. En Kruijnen is gisteren jarig geweest, en Mariska ook. Ik zal eens kijken voor de komende weken dat we het niet vergeten. Die wil nog meer jarig hebben. Maar in juli heb ik niemand gestaan. Maar nou, Ja het is 3 augustus jarig. En Michael, 10 augustus. Michael. Na september hebben we Dennis, en Lisbeth, en Burger, en 21 september hebben we Jobian, 22 september hebben we Theo Henk, Theo Henk of Henk Theo, En dan 7 oktober hebben we Chaco, 9 oktober hebben we Joyce, dat is vermoedelijk de dochter van uh, van Colinda. Dan 14 oktober hebben we Mario, 17 oktober hebben we Gupke, 20 oktober hebben we Bengel en Fregel, die zijn volgens mij ook van Colin. En 21 oktober hebben we uh, Els, en dan hebben we 28. Oktober hebben we de winter. Ja, dat was een leuk programma, hè? Tja, tja, tja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja, wie zal het weten? En ja, wie is de man die mij dat zeggen kan? De man. Ja, dat zeggen ze altijd, wel. je aan de vrouw mag je nooit vragen hoe oud dat ze geworden zijn, hè? Dat mag niet, hè, daar staat de doodstraf op, geloof ik, als je dat vraagt. Kan, hè, de doodstraf kan erop staan, hè. Mijn broer hij was ook een jarige zaterdag, onze koch. En uh, toen zei ik tegen hem, jij wordt, uh, als ik was 16 hij kwam. Ik zei, dus jij wordt 62. Ja, wie praat er nou over, over leeftijden, zegt hij. Dan moet het gewoon niet over hebben, over leeftijden. Onze Edwin kwam ook binnen, goeie naam, nou, lieve Edwin. Ook jij welkom natuurlijk. terug door jou al geluid. of niet nou maar het is niet als geval verjaardagen sommige mensen die ik ben niet zo ik je mag rust weten, al zou ik mijn verjaardag nooit of tenminste vieren en niemand zou me feliciteren, zou ik helemaal niet vinden. En toch zit ik, te, terwijl ik daar zo te, zit, zit te bedenken in mijn eigen, en we hebben het over verjaardag gezegd, komt ook een keer weer de gedachte bij me op, ja en toch is het vreemd, want als je geboren bent, dan is iedereen blij en gelukkig en dat het allemaal goed is gegaan. En dan maat hij natuurlijk dan naar de wordt sta je eigenlijk helemaal niet zo stil bij de verjaardag. Je hebt ook mensen... Uh, je hebt ook mensen... die voelen eigenlijk heel erg gepasseerd als de verjaardag vergeten wordt. Dan heb je ook wel mensen die zitten daar echt op te kijken. Die voelen dreigen ook echt heel erg uh, gepasseerd en verdrietig. Wanneer ze de verjaardag vergeten, ik heb dat helemaal niet. Als mensen me feliciteren, vind ik het leuk. Maar als ze me niet feliciteren, vind ik het ook goed. En dan zag ik nooit iemand niet welkom. Ik ben al blij als ze me vergeten zijn met de verjaardag. En ik ben al, nou, ik zei al blij als de dag voorbij is. Want van tevoren weet je nooit wie er wel komt en wie er niet komt. En als dat s'avonds dus een uur wacht, dan denk ik, oh, nou komt er gelukkig er niemand meer. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik meen het wel. De hè, dat hebben we weer gehad. Maar ja, dat kon misschien, nou ja, vroeger hadden de mensen daar geen geld voor. En ja, toen ik helemaal getrouwd was, en al mijn kind, drie kinderen zijn in januari jarig, ja, wat uh, Harold ze de jarig En dan kwam ik de 21ste, Wilfred de 25ste. Maar niet dat 31, dus ik had het wel gehad met al die verjaardagen in januari. Dan heeft hij zegt, haha, dat is ook wat, euh, wat nee, zo voel ik dat ook. Nou, dan ben ik blij. Op dat punt dat we, dat we samen uh, datzelfde gevoel hebben. Maar ik denk dat het er heel veel zijn. Nou, Donner die heeft het ook niet zo, verjaardagen. Ja, nou, ik ben gelukkig niet de enige. Mijn broer, die was een zaterdagjaar. Die hebben zaterdagmorgen gebeld om te feliciteren met zijn verjaardag. Gewoon gezegd: van ja, joh. Ik heb vandaag nog van alles te doen. Ik kom dan wel eens een keer op mijn gemak op een zondag langs. Gewoon spontaan lekker even. En lekker met elkaar zitten kleppen. En praten. Dat is alles goed. En zo is het natuurlijk ook, hè. Je kunt ook gewoon normaal zo een keer op visite gaan. Maar dat is altijd verplicht. Nou ben je jarig en dan moet je er naartoe. En... Naarmate steeds ouder wordt, groter werkelijk eraan begint te krijgen. Hier zou ik het allemaal maar vergeten. Ja, hier is het gewoon gezellig. Dat is... Dat is... Zo minke. Eén... Hele gezellige familie. S. Miranda zegt, verjaardag is cadeau zijn taart eten. Nou, S., Nou eens ik lus altijd taart. Ja, ik typ er nou een beetje mee. Dan kunnen de mensen die geen geluid hebben, toch uh, meenieten mee, uh, mee van hetgeen wat ik zeg. Hè? Het is daarvoor dat ik typ. Maar weten jullie waarom ik dat doe? Jij ook, euh, lieve Krijn. Doe je in ieder geval de groeten. Maar nou, lieve mensen, ik ga ook afscheid nemen. Ik euh, wens jullie nog een hele fijne week deze week. Geniet er in ieder geval van. En zaterdag ben ik er weer. Zoals ik begrepen heb, is er een zaterdag een ridderdag in de tuin van Guus. Ik hoop dat jullie daar die naartoe kunnen naartoe gaan. Ik ga in ieder geval niet. Want ik zit altijd s'avonds met de duiven en met de uitzending. Ik weet niet dat ik daar te vangen ben, maar dat zie ik dan wel. Allemaal een hele prettige week. Allemaal heel veel liefs. Een stevige knuffel van mij. En op zijn brabant is gezegd, houd de Sem pé, sem cais de vacinar. a montanha, da montanha a monte, cavalo cavaleiro